Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 36, opgenomen op maandag 28 mei 2012. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Het regent in Italië. We wrijven het er even in, ja, het is hier niet, niet bijzonder. Maar ik begrijp dat het in Nederland uh, fantastisch zomer weer is. Ja, de hele week al. Ja, ik merk het. <laughs> oh, volgens mij nog een paar dagen en dan krijg je weer zoiets op de website. Oké, okay, nou, dat is mooi meegenomen. Want het is inderdaad het wel hè? als het echt heel mooi weer is in Nederland. Ja, vooral die eerste dagen in Nederland. Hè? Dan trekt heel Nederland erop uit, dan gaat iedereen naar buiten en je hebt nou, natuurlijk Pinkpop en uh, weet ik veel wat nog allemaal. Hè? Ja, maar, vandaag was. is ook nog strandweer, weer, dus vandaag is het super druk op het strand. Dus, uh, maar groot gelijk weer. hoor, we gaan vooral naar buiten. Zeker, zeker. Maar goed, uh, jullie hebben de hele week al minder weer toch? Nou ja, we hebben twee dagen lekker gehad, twee dagen 30 graden of zo. Gisteren was het ook nog wel lekker tot, tot uh, ongeveer het half helft van de dag. Dan ben ik uh, in de ochtend naar het strand geweest. Maar nou uh, regent het weer gisteravond ook. Het is een beetje heel wisselvallig. Een beetje à la Nederland, zeg maar. Oké. Okay. Nou, ik heb zelfs ondertussen alweer, ja, ik ben niet zo heel van de zon. Hè? Maar ik heb echt zoiets van, oh, als het regent uh, zo meteen. Dus ik heb met deze temperaturen, weet je wel, dan soms regent het toch zo half laf, zeg maar. Mm -hmm. Dat is het moment dat ik nog een keer extra met de hond uit wil, weet je wel, even lekker. Hè? Vind je, dan ruikt het allemaal zo lekker, omdat alles heel droog is en zo, weet je wel. Dan ruikt het gras en zo allemaal lekker, dat vind ik altijd wel leuk om even te, even te doen. Uh, woe, uh, je site is veranderd. Ja, is het opgevallen? Ja, zit een trootje op. Ja, dat is een heel ander verhaal. Het is niet waar overigens, toch? Oké, oké. Dat we dat uh, de wereld in help. Uh, ja, nee, inderdaad. Zoals we twee weken terug, want het is alweer twee weken geleden natuurlijk uh, besproken hebben, uh, is er een designwijziging doorgevoerd. We hebben een, een, een ja, zowel qua achtergrond als qua header, uh, uh, we hebben flinke aanpassing doorgevoerd. Qua kleurtjes en qua, qua layout. Dat klopt. Eh, het mooie vind ik dat je het flink aanpassingen noemt, maar dat het juist simpeler is geworden. En uh, I like it. Ik vind ja, het precies. Het is, het is uh, uh, ja, hoe noem je het? niet overzichtelijker, maar. Nou uh, ah, ja, er zijn ja, gewoon simpler. minder kaders en ja. minder. Uh, ja, onzin wil je het niet noemen, maar dingen als grijze achterkant uh, en een witte body, zeg maar. Hè, het gedeelte van je website dat is nu allemaal ja. wit en het, uh, de header neemt wat minder ruimte in. Ja. Uh, waardoor uh, de andere dingen meer mogelijk zijn geworden. Namelijk, uh, eindelijk zijn onze nieuwe advertentiemogelijkheden geïmplementeerd. Ja, daar praten we ook al drie weken over. En dat heeft even, ja. uh, even geduurd natuurlijk. Door uh, een paar probleempjes, maar uh, inderdaad, uh, inmiddels uh, is... Het zijn eigenlijk alle advertenties die we voorheen hadden. Hè? Want we hadden natuurlijk affiliate advertenties in zakken. We wel weleens Vodafone, KPN, uh, WKamp voorbij komen. Nou, dat is allemaal weg. Het wordt nu allemaal uitbesteed. En uh, daar houden we dan vooral twee advertenties in over. Eentje in de header die je soms voorbij ziet komen. En eentje uh, bovenin aan de zijkant die je soms voorbij ziet komen. Ja, toch? Ah, oh, er zijn er twee in de zijkant, als ik het goed begrijp, toch? Ja, e eentje met, met Google AdSense dan, maar, dat, dat, is zeg maar een, dat is ook een advertentie, maar niet uh, een van de okay, okay. verkochte advertenties. Zeg maar. maar dus uh, niet meer mailen naar ons, van uh, mogen we alsjeblieft op je site adverteren, gewoon een contact opnemen met uh, het, dat klinkt natuurlijk leuk, met het ad advertentiebureau, hoe noem je dat? Met onze agent! Onze, ja, dat vind ik wel mooi klinken. Helemaal contact op met mijn manager. EM Networks. Bel mijn manager maar. <laughs> uh, Oké, okay, nee, maar het ziet er goed, goed geld uit. Ik heb een uh, Nee, maar het ziet er, ziet er... I like it. Dus uh, ben je zelf ook een beetje aangewend? Want ik weet van jou dat je, uh, zoals iedereen die al heel lang met zijn eigen website bezig is, als er op een gegeven moment een kleurtje verandert of een vormpje verandert, dan doet dat toch een klein beetje pijn, zeg maar. Ja, het is uh, altijd dan... af, maar afwachten dat het werkt natuurlijk, maar ik ben er wel blij mee, want... Uh... Ik, ik ben er nou al een beetje aan gewend. De eerste dag was nog echt van, oh, gaat dit het wel worden? Is dit het wel? Ja. Uh, want ja, is, uh, het ziet er op elke browser. Kijk, ik heb natuurlijk een uh, 4000 bij 8000 pixels scherm hier staan. <laughs> dan ziet het er al weer anders uit dan bij jou op je laptop of zo. Heb jij al zo'n retina scherm van, uh, van Apple? Nee, ik heb gewoon zo'n high-resolutie iMac. Oh, ik dacht dat jij zei dat je 8000 keer 4000 had. Ik denk, oh, oh Martijn. Martijn heeft gewoon al een ITV voor het Home Cinema display. St, mocht ik niet zeggen, maar ik ben erin aan het testen, ja. ja. <coughs> nee, is er maar. de apps op? Ja? Huh? Niks. Uh, sorry, wat zei je? Nee, maar het ziet er goed uit. Ik ben er blij mee. En ik hoop dat, uh, dat het voor de bezoekers ook een stuk beter is. Oké, okay, nou genoeg over de gedonde. Nieuws. Nieuws. Ja, laten we meteen met het. Uh, nou, niet met het laatste nieuws, maar het is wel. Een onderdeel van het laatste nieuws. Um, de Galaxy Tab 2 tablets van Samsung. Ja, die zijn op de markt gekomen vorige week, toch? Ja. Uh, de 7 inch, dus de Galaxy Tab 2 7.0, is alweer twee weken in Nederland te krijgen. En de Galaxy Tab 2 10.1, dus de 10 inch variant, is uh, sinds een week in Nederland. En um, om eerst even kort die eerste review uh, te bespreken, want de internationale reviews zijn natuurlijk alweer gemaakt. Daar is hij alweer twee, drie weken langer te koop. Die waren gematigd positief. Het ding is niet de snelste. Uh, heeft niet de beste prestaties. Het zit natuurlijk, maar er zit een dual core processor in. Maar goed, wel Android 4.0 ice sandwich met Samsung's TouchWiz interface. En uh, vooral het design werd geprezen, het, licht, de, de, het gewicht van het apparaat, dat hij dat heel dun is en gewoon doet wat hij moet doen. Dus het is een tablet voor de gemiddelde consument voor dagelijks gebruik, was eigenlijk de conclusie van de meeste wel. En dan heb ik het over de 10 inch variant hoor, de 7.0 variant die presteerde iets minder qua uh, snelheid. Maar goed, dus inmiddels in Nederland te kijken. En de adviesprijs was, was 299 euro voor de 7-inch variant. 399 euro voor de 10,1-inch variant. Hebben we hebben het over wifi-only modellen. En wat krijg je dan voor? 16 gigabyte? Uh, bij de 10-inch variant 16 gigabyte. Bij de 7-inch variant 8 gigabyte. En, maar dat is uh, opvallend oh. genoeg nu al naar beneden bijgesteld. Um, want de 7-inch variant kun je uh, even snel kijken. Oh, maar volgens mij ook krijgen voor 224 euro. Uh, ja. 224 euro onder meer bij de mediamarkt en bij de BCC. En dat is toch al, nou, uh, wat is dat? Euro. 75 euro minder. Hé, hey, uh, volgens mij we hadden ze gewoon een beetje een backlog met het luisteren van onze podcast. Want volgens mij, dit is aflevering 36 en aflevering 29 of 30 riepen we al van... Oh, dat kan je niet voor die prijs verkopen. Nee, want dan heb je te veel concurrentie natuurlijk. Asus, uh, Acer en noem maar op. Ja, en Apple. En uh, Apple, ja. Want uiteindelijk komt het erop neer. En dat is natuurlijk ook een stukje perceptie. En dat is niet per se goed te praten of zo. Maar als je eenmaal 400 euro uitgeeft, is de stap naar 470 of 480 ook niet zo groot. Dus dan wordt die, wordt de range van producten die, die je kan aanschaffen. En dus ook een iPad. Wordt een stuk groter. En dan, ja. Dan worden de keuzes toch lastiger. Als het om, om dit soort middelmatig presterende tablets gaat. Ja. En dat is ook het hele ei het hele reet Want het, het, zijn maar gemogen, het zijn gewoon gemiddelde tablets. Zijn, er zit niks speciaals op. Ja, of je moet die touch interface dan echt heel erg leuk vinden. Maar voor de rest kan ik eigenlijk niks bijzonders bedenken over deze tablets. Um, nou, die note hè. Want dat is nog steeds uh, wat, uh, wat mij de meest interessante lijkt. Dus uh, schrijf mij maar op, zeg maar. Want daar zit toch die splitscreen-app-functionaliteit in? Ja, daar moet je inderdaad... Um, ja, wat jij zegt, splitscreen mee kunnen werken. Maar dat geldt niet voor alle applicaties. Hè? Maar ik heb... Sorry, ik heb het niet echt gelezen de laatste tijd over de reviews en zo. Werkt het al? Wordt het al meegenomen in de reviews ook? Nee, maar die notes, die is er nog niet. Oh. Daar komen we zo meteen op, want die, daar zijn Wacht, we weer op Wacht, dat is weer. Oh, ja. kak. En, weer en, serious, ik zat nog zo te denken. <laughs> van, ik zou dit keer niet doen alsof ik niet begrijp, want ik schrijf de hele dag <laughs> over tablets. En nog maak ik de fout dat ik weer die dingen door elkaar hou. Hè. Ach, ja, ik kan, dat ik nee, maar denk. die noten, daar komen we zo meteen op. Dus, die is er nog niet. Hmm. Maar even om dit dan af te ronden 224 euro in plaats van 299 euro Voor die 7 inch variant Vind ik niet heel veel geld uh, Dat is eigenlijk best leuk om, om een 7 inch tablet met een Android 4.0 te hebben Je krijgt redelijk goede kwaliteit Qua hardware, want het is een Samsung uh, Ja, software ondersteuning Dat is dan iets waar je niet heel erg rekening mee hoeft te houden Um, maar goed, leuke prijs. Uh, de de, de 10-inch variant is dan van 399 euro naar zo'n 333 euro gegaan. Dus iets kleinere prijsdaling, maar goed, nog steeds behoorlijk. Dus voor 333 euro heb je een uh, leuke 10,1-inch tablet met 16 gigabyte aan opslaggeheugen. Ook de 3G-varianten zijn iets van 50 euro goedkoper geworden. Maar dat vond ik dus opvallend, omdat ze dus nog geen twee weken in Nederland uh, aanwezig zijn. en Samsung nu al ziet, van ja niet. iemand koopt meer. ze? Ja, weet ik niet. Ja, dan goed. Hoe kan je dat nou al zeggen? Na één of twee weken? Ik weet niet of Samsung... Ja, niet genoeg verkoopt. mensen kopen ze. <laughs> dus, dat zo. Ja, dus, je ziet het toch, denk ik, aan de verkoopcijfers er ook wel. Ja. Binnen een paar weken. Want <laughs> of Samsung eigenlijk... zegt tegen, tegen die winkeliers van... Uh, of Samsung geeft die winkeliers gewoon een hele hoge marge. Hè, dat die winkeliers nou gewoon zelf aan de slag kunnen. En zelf zien nou. van... Uh, laten we maar gewoon goedkoop inzetten. Ik kan me niet voorstellen dat de, dat de, de adviesprijs nu al verlaagd Er zijn ook gewoon winkels die hem wel tegen adviesprijs aanbieden. Hoor. Ja, nou, het is, dat, zo, zo heb je altijd van die winkels die hier overal 20 euro. Er zijn boven, het is, zelfs winkels die hem voor 70 euro boven de adviesprijs aanbieden. Ja, ik denk niet zo populair om backorder is, is hij. <laughs> uh, ja, ook. Ja, ja God, uh, wat kan je ervan zeggen, hè? Uh, ik denk dat dat toch nog een. Ja. Ik, ik, je hebt gelijk, het is niks bijzonders over die, die, die Samsung dingen meer te zeggen. Hè? Maar wat wel een goede zaak is, vind ik dan net persoonlijk, dat je tegenwoordig wat meer ook uh, Samsung afgerekend ziet worden. Zowel op sociale netwerken, maar ook in reviews en dat soort dingen op de onwijs slechte ondersteuning die ze bieden. Als, het eenmaal, als je eenmaal geld hebt gegeven aan Samsung, dan kun je, kan je net zo goed doodvallen. Want ze, eh, ze, ze denken helemaal niet meer aan je. Nee. Uh, en dat begint toch ook steeds meer, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ...genoemd te worden. En wat mij opvalt... Uh, ...ik was toevallig... ...wat was dat eergisteren of zo? Daar had ik jou ook op de Skype... als ik even aan het spelen met Google Insights... Hè? ...hoe vaak wordt er gezocht op wat... ...en op welke tablet en dat soort dingen... ...had ik vijf tablets vergeleken. Mm -hmm. En uh, je, je ziet dat... ...Samsung is een van de populairste zoekopdrachten... Hoor. ...daar gaat het niet om... ...maar je ziet wel dat het enorm is afgenomen... ...de laatste weken... ...en het daalt alleen maar. Dus, uh, de, dus die truc die ze deden... ...om iedere week iets nieuws aan te kondigen... zo'n beetje tussen... Uh, tussen vorig jaar augustus en, en, en januari, zeg maar, iedere week wat anders, mm -hmm. dat uh, uh, mensen waren denk ik, nu, uh, nu er geen aankondigingen meer zijn, zijn ze er ook niet meer zo dol op, zeg maar. Dus er is niet zoveel blijven plakken nog, denk ja. ik. Dus maar goed, dat is uh, de Samsung-techniek, hè. Gooi uh, een hoop spaghetti tegen de muur en bekijken welke blijft hangen. Ja. Nou, ik denk wel dat ze dit jaar gewoon rustig aan gaan doen, hoor. Ik denk niet, niet dat ze... Nou ja, misschien ook weer wel, hoor. maar niet dat ze met een opvolger bijvoorbeeld die 8.9 inch komen of de Galaxy 7.7. Ik denk dat dat, zoveel, dat, dat net te veel niche is om dat door te zetten en dat soms ze zich ook weer gaan focussen op een paar tablets dit jaar. Ik, ik, het lijkt mij geen slechte ta tactiek, zeker als je middelmatige tablets op de markt wil brengen, zonder dat het een, een, naar bedoeld is of zo. Hè? Maar wat je zegt, die 7 en die 10, dat zijn allemaal middenmotortjes, zeg maar. Mm -hmm. Zorg dan dat je gewoon een middenmotor maakt die een jaar mee kan gaan. Of in ieder geval een jaar je, je model kan zijn wat je verkoopt. En volgend jaar een nieuw middelmatig model, een nieuw high model en misschien zelfs een low model erbij. Ja. Dan heb je gewoon een veel duidelijker productaanbod en dan kunnen mensen er wat meer mee. Maar, maar we zullen zien. Ik blijf er nog steeds bij dat Samsung uh, toch binnenkort een eigen uh, operating system gaat, uh, gaat gebruiken. We zullen het zien. We zullen het zien. Even kijken. Dus wat hebben we dat gehad? Uh, oh, de Galaxy Note, ik noemde hem net al. Hè? Ja. Ja, uh, je hebt er wat over staan. Met Stilus. stylus wisten we al een kwartkostchip, chip. Dat wisten we al. <coughs> nou nee, dat wisten we niet. Dat dachten we. Uh, oh. want het was, het was nergens bevestigd. Uh, nou, die stylus was wel bevestigd. Maar, om daar even mee te beginnen. Uh, dat was een losse stylus. En daar was jij nog zo verbaasd over toen in februari, oh, ja. weet je nog. Want die kon je niet kwijt in de tablet. Dat was zo'n dikke stylus. Wel, wel heel goed, hè. Zo'n... Zo ...geoptimaliseerde met uh, ...die helemaal afgesteld is op dat display... ...zodat je ook met drukniveaus kunt werken... Mm -hmm. ...en heel nauwkeurig kunt, kunt schrijven en tekenen... ...dus dat was al, allemaal leuk... ...maar je kon hem niet ja, kwijt in een tablet... Ja. ...dus die moest je los met je meedragen... in je binnenzak of zo... ...nou goed, dan weet je wat er gebeurt... Dan kun, ...dan kun je er voor alvast 10 bij bestellen... ...want die raak je kwijt. Ja, 80 euro per stuk. Ja, en dat gaat dus niet werken... ...dat was een van de grote nadelen... ...en blijkbaar is Samsung daarop teruggekomen... ...want in Duitsland bij een of ander congres is een uh, Galaxy Note opgedoken met een uh, vele dunnere stylus. Dus echt zo'n stylus die je vroeger bij je PDA had, zeg maar. <lacht> ja, laat mij even praten. Die kun je kwijt in je tablet. Dus dat is voor onderweg of, of iets dergelijks. kun je uh, de kleinere variant gebruiken. Ja. Ben je thuis, dan kun je een soort adapter gebruiken. Die schuif je dus in een grotere pen. Die pen die we kennen van februari. Waardoor je dus de... de Geoptimaliseerde pen kunt gebruiken. De, de dikkere pen met een betere houvast. om ook echt te schrijven en te tekenen. Die kun je dan dus thuis gebruiken. of die kun je meenemen. Een verschrikkelijk idee. Vind je? Ja, joh, Heb, heb je het echt over zo'n dun pennetje. zoals je vroeger in je PDA had, joh? Nou, ik, ik, ik heb het niet met eigen ogen kunnen zien. Ik kan er even bijzoeken. als ik hem nog, uh, nog kan vinden. Dat is echt ja zo 1990. Waarom niet gewoon dat formaat. wat in de Samsung Note zit? Dat is een Ja, supreme. maar oh, oh, de, Dat is die in de Note zit, hè? In... Ja, maar die is niet zo super dun. Nou, dat is gewoon een dun pennetje. Dat is toch een big formaat, zeg maar. Ik, ik, ik zie hem hier. Ik denk dat die zo... nou, Dat die misschien een millimeter dikker is. Je moet, je moet even, als je luistert... De, de, de post erbij zoeken. Of die zal ik even onder de podcast zetten. Maar een wit pennetje. <coughs> ik denk een millimeter of vijf dik. En zo lang als je wijsvinger of middelvinger... Kan je het voorstellen? Mm -hmm. Dus het is, is het misschien net iets dikker dan, dan een stylus die we van, je, van, van vroeger kennen. Maar het is net, net zo dik ook als, als de Galaxy Note 5.3, hoor. En, en dat was gewoon een hele relaxte stylus. Ja, maar ik dacht dat je zei dat het echt zo'n zo achtelijke pen en was. Misschien hebben we daar een keer een ander idee over dan. Maar goed, dat is yeah. het dus ongeveer. En die schuif je dus uh, in de zijkant van je tablet. Daar hebben ze nou een gleuving gemaakt. Um, zodat je hem hopelijk ook niet verliest. Hmm. En bij je thuis stop je hem in die grote pen en kun je echt uh, creatief gaan zijn. Um. Ik, ik, ik weet niet hoor. Ik vind dat het idee dat die pen erin zit, vind ik uh, cool. Maar dat er dan weer een, een pen in een pen moet schuiven. Het klinkt mij heel erg ingewikkeld. En als dat heel veel beter is, hè, die pen in die pen ervaring, ja. dan heb je nog steeds hetzelfde probleem. Want mensen kopen dat ding. Onder andere omdat je daarmee leuk kan tekenen en schrijven en doen. Mm -hmm. Dus wat doe je dan? Dan neem je die pen mee in je tas. En die, die kleinere pen in je tablet. En die tablet zit ook in je tas. En voordat je het weet, heb je dus nog steeds altijd die pen bij je. En raak je hem net zo goed kwijt. Alleen de adapter dan. Ja, maar ja, die, die neem je dan niet mee, denk ik. Ja, ik weet Oké, okay, maar cool. Nou ja, ik, ik, ik, steeds warm, ik draai steeds warmer voor deze tablet. Want ook... Um... Die quad processor is door Samsung bevestigd tijdens datzelfde congres in Duitsland. Mm -hmm. En dat was een quad processor van Samsung zelf, de Exynos 4412. Um, nou goed, dat is dus bevestigd, dus we kunnen er dus van uitgaan. Maar er zit natuurlijk weer een maar aan bij dit alles moois. Want er gaan geruchten over een prijs van 729 euro. <lacht> Even serieus, bij aankondiging zei ik al... dit is de tablet waar ik naar uitkijk. Hè? Want daar uh, zat die splitscreen functionaliteit in en die pen. En dat vond ik op die Note ook dope. Maar als die 729 euro is, dan uh, gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, daar ben ik, ben ik mee eens. Dat is weer heel jammer. Maar ja, Samsung kennende is, dat wel weer. Dat is die kans groot. Ik weet niet, wat kost die Note ook alweer? 499 euro, 549 euro? Met smartphones is dat weken niet, want ik ben een Nederlander en dan denk ik nog altijd aan, aan abonnementsprijzen. Ja, daar gaan ze ook van afstappen, hè? Ja, we zullen zien. Lijkt me geen onverstandig plan. <kijs> ik zei even nou, de prijs van de Galaxy nog eens op zoek, 600. Okay. Laat maar, ik zie het niet. <lacht> Oké, okay, maar uh, um, even kijken, volgende onderwerp, want die Galaxy Note, uh, dat zien we dan vanzelf al verschijnen. Ja, die Blijft in ergens, een interessant uh, stukje hardware. De, de, de, de volgende maand hopelijk verschijnen. Aha. Hey, ik zie een review-item op de lijst. We hebben een soortje van die dingen gedaan, volgens mij. Nou, oh, jij? <lacht> oh ja, ja ik heb mijn schoenen, wij ja. Ik, ik heb mijn schoenen, inderdaad. Je hebt gelijk. Um, het iPad-accessoires... Ja, je hebt een, een, twee Logitech dingetjes gedaan en was dat ook in de afgelopen twee weken de, de, de smartcovers? Namaak? Oh ja, ik heb volgens mij... Ja, weet je wat het is? Die iPad-accessoires, dat is niet zo interessant om in de podcast apart te bespreken. Mm. Uh, we, we hebben natuurlijk gewoon uh, items op, op de website, houd dat in de gaten, of kijk op youtube.com slash tabletsmagazine. Daar is ook een playlist met iPad-accessoires uh, en eigenlijk tablet-accessoires, maar omdat het meeste wat we hebben en krijgen uh, om te reviewen en in vele gevallen ook weg te geven daarna, uh, zijn, zijn iPad-spulletjes, maar er zit bijvoorbeeld ook een Logitech B Boombox, hoe noemen we dat? Ja, Logitech Boombox. Mm -hmm. Zo'n Bluetooth-speaker zit erbij en uh, dat soort dingen. Dus uh, daar zijn wat stukjes over geschreven. Um, dus kijk die filmpjes of lees die stukjes en dan, uh, dan heb je dat in ieder geval ook meegekregen. En daarnaast heb ik ook gisteren of eergisteren? Gisteren. Uh, de review van de Jarvik... Tap 4, 6, 8, go, tap, zeta. Zie je ze? gisteren pas toen, toen, toen, toen jij zeg maar voor mij de review ging plaatsen. Want meestal stuur ik jou gewoon een stukje op en dan plaats jij het. Mm -hmm. Toen zag ik pas dat dat ding zo'n lange naam had. <laughs> nou, het is, het is de high-end, tussen haakjes, high-end tablet van Jarvik. Hè? De, de, de meest high-end tablet die ze nu voeren. Oh, is dat zo? Ja. Oh. Het IPS-display, dat, dat hebben ze bijna allemaal niet. En dan uh, ook nog eens uh, 4x3, hè? dat is uh, hip. Oké, en druk door je. Ja, ja, ja. Um, oké, okay. het kwam mij wel over als echt een, een low-end tablet. Mm -hmm. uh, maar er zaten wel wat, wat leuke dingen in. De review en het filmpje staan online op de voorpagina nu nog op dit moment. Uh, ik ga het niet helemaal bespreken, maar. Um, dat het hun, echt hun high-end was, dat valt me dan toch een klein beetje tegen hoor. Want het scherm is wel echt, echt beroerd. Ja, maar high-end, uh, high relatief gezien. Hè? Mm -hmm. Ja, nee, natuurlijk. Hun, hun, hun, in hun product aanbod. Want, want je hebt eerder die TAP 264 of 262 was het? Uh, of te, nee, TAP 260 getest. Maar is dat het scherm nou net zo slecht als dit display? Nee, dat scherm is nog slechter. Oké, okay, nou ja, goed, dan is het wel de higher. Nou, maar die was wel helderder, of noem je dat feller? Oké. Okay. Oh, helderheid, zo helder dat. Natuurlijk. ja, dat kan. Ja, ja ik heb dat ook een keer fel genoemd de laatste tijd. Maar um, daar was de resolutie zo beroerd van dat ik het gewoon bijna niet kon zien eigenlijk. Maar, maar dat, was, dat ding kost ook 130 euro of zo. Ja. En deze is voor mij duurder. En ja, dan krijg je wel voor 100 euro waarde voor terug, hoor, denk ik uiteindelijk... Alleen, um, het scherm wat erin zit... Kijk, ze hebben, ze hebben een heel mooie beeldkwaliteit. Uh, bouwkwaliteit. Het doet serieus niet onder voor een iPad als je het gewoon vasthoudt. Okay. Het zit echt stevig in elkaar. Het werkt niet en dat beneden bedoel ik dus dat je het niet kan buigen en kraken en doen en... Uh, als je dat ding een beetje vasthoudt, omdat het ook 230 euro is, een hoop geld, dus ook dat ding wil je niet laten vallen. Dan zie je niet je vingers door het scherm heen en begint de handel niet te golven en te kraken en te doen. In dat opzicht ziet het er echt heel goed en, en prima verzorgd uit. Ook glas aan de voorkant gebruikt. Alleen het ding is, het scherm wat eronder ligt, hè, dat LCD-paneel. Uh -huh. Jij noemt het volgens mij altijd IPS-paneel, mij zegt het niet zoveel. Het scherm wat erin zit, uh -huh. die ligt even net te ver onder dat glas. En daardoor uh, heb je sowieso meer last van reflectie. Maar het bijkomende voordeel of het nadeel is dat die scherm ook niet zo fel kan. En met niet zo fel bedoel ik niet fel eh, of niet helder. En dat is kloten, want die combinatie maakt dat als ik hem nu gewoon binnen wil gebruiken met nu zo mooi weer is buiten en ik zit in de buurt van een raam, kan ik het gewoon niet zien. Gewoon niet. En dan staat hij op meest helder. Oké. Okay. En dat is gewoon echt, echt een nadeel. Daarnaast is dat ding niet snel. Uh, en ja, dat is, dat is te overzien, hè? want dat hoort dan zeg maar een beetje bij dat budgetverhaal. Uh, mm -hmm. Dus dat, daar je nog, kan ik in principe nog wel mee leven. Uh, maar dat het geen Google device is, dat is gewoon kloten. Want het is echt een rangs ervaring, eerlijk gezegd. Ik noem het in de review tweede, tweede rangs, maar het is nog erger dan dat. Het is echt beroerd om Android te hebben zonder... Zon, zonder Google of zonder Amazon of zonder ecosysteem eromheen. Het hoeft niet eens per se Google te zijn, maar... Ja, uh, maar het is gewoon zo, omdat die... Hoe omdat die, uh, heet het ze? Get your market, uh, one mobile market, want je krijgt dus geen toegang tot de Google Play Store. Hè? Maar die alternatieve markten die zijn gewoon zo minimaal uitgerust. En, en ook gewoon met slechte kwaliteit apps, of niet? Ja, het is gewoon niet te vertrouwen. Ik kan, kan, dan installeer je Angry Birds en dan open je het... en dan is het op de roop of zo, weet je wel. Een ander spel. Mm -hmm. En dan is het gewoon een poort van iOS of van een Android smartphone app. En dan ziet het er allemaal weer niet uit. Of het loopt vast in level 2. En je weet ook niet wat dat betekent als je dat soort dingen van uh, bronnen moet installeren die je niet kent. En ik ben helemaal niet tegen sideloaden van apps en dat soort dingen. Maar het, het ding is, er is zo'n wildgroei qua allerlei mark markets, appstores. Mm -hmm. Ik had nog nooit van One Mobile gehoord bijvoorbeeld. Mm -hmm. Iemand anders had het over Slide en Het zijn er een hele zooi. Maar het is onvermijdelijk dat daar dingen tussen de uh, mazen van het veiligheidsnet door glippen. Hè? Dingen die, waar, waar je, door wordt, je, je informatie wordt, uh, wordt verzameld of uh, waar ze proberen passwords van je, van je handel uh, te Precies, bedenken. Precies, er is helemaal geen controle op in die market. Het is gewoon pleuren het er maar op en download het maar. Google die heeft ja, ja. nog wel enigszins controle van wat zijn de kwadratige apps. Ook eigenlijk niet, maar in ieder geval nog, die doen er tenminste nog wat Precies. daaraan inderdaad. En, en dat is gewoon, um, als dat het enige probleem zou zijn, dan zou je zeggen van nou goed, dan moet je gewoon goed zoeken en googlen of, of iemand er iets over heeft geschreven <coughs> of wat dan ook. Maar het ding is, uh, je bent er, als je zo'n ding hebt allang blij als je er een app op krijgt, want die markt die erbij zit, die catcher markt die werkt gewoon niet oké, je nog zo lang drukken op dat free en download en do, doe maar, dan gebeurt er gewoon niks. Als er wat gebeurt, dan, dan werkt het niet. Dan kan hij het bestand niet herkennen of wat dan ook. Dus dat is gewoon horrible. En dan kom je dus op iets wat je zelf moet gaan downloaden. Dan moet je dus beginnen met een app store downloaden via een soort de googelen op een APK bestand. En, zo, en dat is gewoon veel te ingewikkeld voor normale mensen, zeg maar. Mm -hmm. Dit is een leuke tablet voor, voor iemand met een iPad of zo, weet je wel. Zo typisch als jij en ik. Die, die eigenlijk wel eens een keer wat van Android mee willen krijgen. <laughs> Omdat ze het toevallig overschrijven. Voor de rest van de mensen is het niet zo'n heel interessant ding, denk ik. Ja. Nou, ben ik het met je eens. Kijk, als gemiddelde consument wil je niet al die toeren uithalen. Je wilt gewoon lekker apps installeren binnen een paar seconden. En als je daar moeite voor moet gaan doen, dan, dan, dan, dan valt die ervaring gewoon heel snel tegen. Ja. ja, precies. En als je alleen maar Twitter en Facebook app kan downloaden, dat is de lol ook gauw af. Ja. Uh, en kijk, weet je, het is dat ding, uh, want nogmaals, ik ben van de beeldkwaliteit en zo echt onder de indruk, maar wat ik dan niet begrijp is, laat die camera's weg, laat al die poorten weg die niemand gebruikt, weet je wel. Iedereen googelt op, oh, ik moet een tablet met zoveel mogelijk poorten, maar pff, zie je eens, wanneer gebruik je dat nou helemaal? Echt zelden, en als het niet nooit is, zeg maar. Pff. Ik gebruik mijn iPad en andere tablets enorm veel en ik gebruik dit shit never. Uh, nou ja, USB kan ik me nog wel voorstellen hoor. Er zijn oh. aardig veel mensen die dat gebruiken. Maar HDMI... Voor wat? Ja, weet ik veel. Een keyboard, een muis. een, een, een ja, verbinden met je een PC. Uh. Ja, natuurlijk. Er moet toch gewoon een dock connector op zitten? Maar <laughs> ja, je zegt, al die porten door. <laughs> ja, Oké, okay, okay, Martijn, je hebt gelijk. Hij moet wel opgeladen kunnen worden en... Uh, uh, Eventueel gesynchroniseerd met, uh, met je computer. Ja, ik snap wat je dat. bedoelt, ja, maar... Nee, nee, maar ik bedoel, laat al die onzin-dingen eraf en investeer in een, gewoon een beter beeld. En, en alsjeblieft gewoon Google zegen, zeg maar. Of een ecosysteem eromheen. En dan heb je een leuke middenmotor, die inderdaad misschien minder is dan high-end modellen, omdat hij geen poorten heeft. Maar dan heb je wel echt een bruikbare middenmotor die ik aan iedereen zou kunnen aanraden. Want dit ding, ik, als, iemand, als mijn familie of vrienden vraagt: van, hey uh, Tje, yes, ik wil eigenlijk wel zo'n tablet, maar ik vind dat duur en zo. En zo zijn er een hoop mensen natuurlijk, maar het is toch wel leuk voor op de bank en zo, weet je wel. En dan zie je de Voice of Holland of EK's tweede scherm en dat soort dingen. Uh, maar ja dan vind ik, vind ik twee, euro vind ik het wel mijn max. Ga ik niet zeggen, koop die Jarvik. Nee. Wat zeg je dan? Uh, Zonder van je geld, gewoon niet doen. Misschien is die Samsung of zo binnenkort een optie. Ja. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik durf het nog niet te zeggen. Maar dat zou, zoiets zou het kunnen, kunnen zijn. Maar niet de Jarvik. En dat is precies wat Jarvik wil. Ja. Die wil die mensen hebben. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Je zegt ook in die review van... Uh, dan, dan maar een plastic uh, body die wat uh, meebeweegt. Mee ja, zeker. Met Google certificering, ja. Want de, de, je had daar een mooi vraagteken tussen haakjes gezet. En uh, heb ik eigenlijk, dan wou ik eigenlijk nog uh, googlen. Maar moeten ze daarvoor betalen? Ja zoals ik het begrijp niet, maar ik denk dat ze uh, aan een, ze moeten aan een aantal eisen voldoen. Dus waarschijnlijk Altijd. moet dan de processor sneller ja, zijn okay. of, of ze moeten, weet niet hoor, uh, daar wordt niet zo heel veel over geschreven. Ik heb er wel eens naar gekeken, maar ik, ik kan me voorstellen dat er een soort uh, systeem is uh, um, waar ze een aantal zeg maar benchmarks en of het nou echt softwarematig is, weet je wel, maar een aantal dingen moeten behalen voordat ze die Google C krijgen en waar dat die stempel misschien geen geld kost, kost het ontwikkelen en het contact met Google en zorgen dat je dat in de gaten houdt, versturen van prototypes en dat soort dingen. Dat kost gewoon wel gewoon vrij veel geld. Als je daar eh, iemand een, een jaar, gewoon, of in ieder geval tijdens het productieproces, twee of drie mensen voor op moet zetten, zeg maar. Uh, dit zijn ken ik, toch lage marge producten. En ja, dan is er, is er dan waarschijnlijk minder ruimte voor. Ik denk dat het gewoon niet de juiste keuze is in de, in de afweging. Maar goed, dat, uh, dat zou, maar dat meen ik echt hoor, dat zou echt een, uh, een heel interessant uh, apparaat kunnen zijn. Als, als je gewoon op bepaalde punten maar iets iets beter was. Ja. Oké. Okay. Maar goed, um, dus hebben we nog meer review dingen gedaan? Ja. Nee, we hebben alles wel een beetje, een beetje aangehaald. Nou, jij, jij, krijgt, uh, jij hebt nog iets liggen. Ja, ik heb een Asus 300. Zo'n. Uh, um, transformerpad pet, pet 300. Transformer Pet 300. Maar ze hebben me dok vergeten te sturen. <laughs> En ik ga dus niet een halve review schrijven. Dat is serieus net alsof, alsof Ford me belt en zegt: van, oh, we weten dat jij als hobby zweefvliegen hebt. We hebben een vliegende auto. Wil je, die, wil je die proberen en daar een stukje over schrijven? Ja, natuurlijk, Ford wil ik daarover schrijven. En ik stap in die auto en dan zeggen ze: Nee, ja, maar de, deze auto kan niet vliegen. Ja. ja, dit is een transformer. Serieus, Google het en ieder plaatje wat je ziet is met doc. En dan. Uh, Oké, okay, een uh, beetje frustratie dus. Maar goed, uh, de, dat komt dus uh, pas op het moment dat ik ook het dokken heb gezien. Uh, dus die heb ik. En morgen krijg ik volgens mij ja. een Sony Tablet P binnen. Ja, die zal weer een tijdje in Nederland krijgen. En daar horen we vrij weinig over. <laughs> die heeft echt helemaal niemand gekocht. Nee, maar dat Ik heb dat ding nog nooit... Ik heb hem wel gezien, <laughs> maar ik heb dat ding nog nooit iemand over gehoord. Nee, ik, ik zeg het ook niet. Maar uh, ja, dat, dat is een heel apart geval. Dus hè, dat is door, door Sony een beetje bedoeld als gaming tablet. Het beschikken over twee... 5,5 inch scherm, schermen die je als een soort van brillendoos dichtklapt. Ik hoop dat ze een paar van die games hebben geïnstalleerd. Ja, je krijgt toegang tot de PlayStation Store. En uh, dan krijg je volgens mij Crash Bandicoot en nog één game. Ik weet niet zo welk het is. Maar dat zijn van die PS1 games, hè? dus je hoeft qua graphics niet heel veel te verwachten. Ah, nou oké, okay. we, zullen, we zullen het zien. Ehm... Um... <coughs> Oké, okay, nou goed. Uh, wij hebben dan wat hardware-reviewtjes besproken. Uh, ga jij binnenkort ook nog uh, wat, uh, wat schrijven? Reviews? Ja? <laughs> ja, oh nee, sorry. Nee, ik bedoel dat is echt niet zo van, oh, doe je ook eens wat. Nee, maar ik bedoel... Ja, nee, nee het zit er dat, ook dat is wel de bedoeling. Schapen? Ik wacht er nog steeds op. Um, en als het niet, niet snel genoeg komt, ga ik hem gewoon kopen, Dat Het is goed. ga ik ze gewoon kopen. Maar... Um, ja, ik wil de Ace recording Tab A510 nog steeds uh, reviewen. En die hoop ik deze week toegestuurd te krijgen. Samen met een Kellex uh, Tab 2. Is dus het de 7-inch of de 10-inch? Um, okay. Maar dat zijn wel um, twee tablets. En wellicht nog een Motorola Zoom 2. Die deze kant nog op moeten komen binnenkort. Oké, okay, nou nee, cool. Uh, uh, we, we houden het in de gaten. Dat is natuurlijk altijd leuk. Uh, maar wij dus doen we meestal de hardware-reviews. En we hebben een goede vriend Nathan van Digimind.nl. Die onze software-reviews doet. Of in ieder geval... Die schrijft zelf veel stukjes over apps en dat soort dingen. Uh, en die heeft vorige week een stukje ingestuurd. Of gisteren. Hmm. <lacht> uh, vorige week hebben we geen podcast gedaan, dus ik weet niet precies welke versie ik zo meteen erin plak. Maar, nee, we maar gaan over het uh, hè? Dan is het gisteren, want dat heeft hij gisteren geplaatst, volgens mij. Oké, okay, oké. Okay, Kijk, komt-ie dan. Hey, Sam en Martijn. Nathan hier uh, met twee uh, appjes voor jullie podcast. Eh... Uh waar zou ik mee beginnen? Nou, ik begin met uh, een uh, app voor Android. Een Meta Widget heet die. En wat kan je ermee doen? Dan kan je je eigen widgets uh, meemaken voor op je homescreen. En dat doet hij aan de hand van alles uh, wat uh, van alle elementen zeg maar die op een website uh, zouden kunnen staan, van tekst uh, tot links tot uh, plaatjes of andere elementen. Die kan je zeg maar uh, uh, in de app. Uh, selecteren en vervolgens kan je die als widget uh, op je homescreen plaatsen. Uh, leuke app met een beetje pielen en zo kan je best wel leuke widgets uh, zelf maken uh, die er nog niet zijn of uh, een beetje aanpassen naar wat jij uh, uh, leuk vindt. Uh, ik heb er een post van gemaakt op de site en dan uh, maken ze, geloof ik, een uh, soort wisselkoers uh, widget. Uh, maken ze dan nou Wat gepiel. Nou ja, goed, dat is een optie, maar je kan bijvoorbeeld ook je favoriete strip uh, van uh, AD.nl of zo uh, inladen als uh, widget. Dus uh, ja, leuke app om uh, af en toe eens uh, mee te gaan uh, kloten. Hij is nog wel uh, in beta-versie, uh, geloof ik. Dus uh, ja, er zal nog wel wat bugs in zitten. Maar goed, uh, ik vind het idee in ieder geval leuk dat je zelf uh, aan kan passen wat je wil. En de tweede is een app voor de iPhone. Uh, die kwam ik toevallig tegen door een vriend van mij. En die heet Simply As En wat is dat? Dat is eigenlijk een app uh, die het mogelijk maakt om uh, agenda's, uh, to-do-lists en uh, boodschappenlijstjes en foto's uh, te delen met uh, één andere persoon. Je uh, zou zeggen, is dat handig? Nou ja, op zich denk ik wel. Als je bijvoorbeeld uh, met je partner uh, een agenda wil delen, zou dit een goede optie zijn deze deze app of als je bijvoorbeeld de computer uh, app uh, hebt. Zo, sorry. En uh, je wil weten van elkaar wanneer je een afspraak inplant dan uh, is dit een hele goede app. Natuurlijk uh, kan het ook met Google uh, uh, Agenda of uh, heb je andere mogelijkheden. Maar het uh, is gewoon een hele simpele app die dit mogelijk maakt uh, met push uh, notificatie. Dus als iemand wat aanpast dan krijg je gelijk uh, een push uh, dat hij dat aangepast heeft. En dat allemaal op je iPhone. Uiteraard ook op de iPad te gebruiken, alleen dan uh, moet je hem twee keer zoomen. En uh, ja, dat is nooit zo, uh, zo ideaal. Uh, even kijken, allebei de apps zijn gratis. Uh, de eerste, uh, MetaWidget, is dus in de Play Store te downloaden. En de andere, Simply as aan elkaar is te downloaden in de App Store van iTunes. Dit dus waren is weer van deze... Ik, ik ga van jouw website een widget maken. Ja, ik, ik heb het nog niet helemaal teruggelezen. Maar uh, klinkt interessant. Volgens, volgens ja, ver... Simplius, dat is volgens mij gewoon hetzelfde als per. Als? Uh, die, die Path variant is per. <laughs> Zo grappig als jongen, als je jezelf terughoort op dit soort dingen. Ken je Path? Uh, nee. Die app? Nee. Nee, okay, ja, whatever. Simplius, uh, check it out: uh, digimind.nl. Sony Android 4.0 updates. Ja, uh, want uh, zo ongeveer bijna allemaal, uh, alle fabrikanten hebben inmiddels hun updates wel uitgerold. Uh, en ook Sony gaat het in Nederland doen, uh, vandaag of morgen, want ze hebben gezegd eind mei. Voor de tablet S en tablet P, dus jouw tablet P zal morgen waarschijnlijk ook een pingeltje krijgen van er is een update voor u beschikbaar uh, naar Android 4.0. Dus Sony is, is een van de uh, laatste fabrikanten die de updates gaat doorvoeren. en dan wachten. Eigenlijk... Okay, je zegt nu al twee keer de laatste en de rest heeft het al gedaan, zeg maar. Ja. Uh, is dat allemaal afgelopen maand gebeurd of al eerder dan... Uh, ja, dat, dan hij... dat is allemaal zo'n beetje uh, om de week, om de twee weken. Want uh, dat heb ik ook eigenlijk wel besproken hoor, in een podcast. Ja, ja, nee, nee, nee. Ik weet ook wel dat we elke uh, keer roepen dat, uh, dat er misschien weer een keer een update is voor, voor, voor, voor bepaalde hardware. Ja? Het ding is alleen dat ik zo net heb... Uh, Google of, uh, Android Developer Portal heb geopend en gekeken is wat is nu de, de verspreiding van, uh, van Android 4.0, ja. hoeveel procent van de apparaten draait op 4.0, is nog steeds maar 4,9 procent, bijgewerkt tot 1 mei. Ja, op zich niet heel vreemd, want je weet, um, of dat, dat ontkennen wij misschien meestal, maar dat um, het merendeel van de tablets dat verkocht wordt, is gewoon een budget-tablet. Een budget-tablet vaak ook nog van een merk dat we nog niet eens van gehoord hebben. En die hebben, een kijk naar nou, bijvoorbeeld al de Aldo Argos tablets, die hebben nog geen update naar Android die het nog gehad en die zullen we waarschijnlijk ook niet krijgen. Maar als we kijken naar de grotere merken, dan heb ik het over Acer, Asus, Sony, uh, wat hebben we nog meer? Nee, nee, ik volg die dingen niet. <laughs> nee, nee, nee, ik, ik, ik, ik schrijf het maar wat je zegt, alleen... Uh, het gaat om gewoon Android in het, in het algemeen, hè? Het is inclusief smartphones die dingen die ze verspreiden. Het is nog steeds gewoon maar 5%. En dat is gewoon echt heel weinig, want volgens mij post jij ook een gerucht over de Nexus tablet. Ja. Wanneer kwam hij ook weer? Oktober of zo? Juli, Juni? Juni? Tijdens de IO? Juni. Oké, okay. oh, tijdens Google IO. Ja. Met, uh, volgens de geruchten, wat ik bij jou las, maar ook op andere sites, met misschien wel een preview van. Nee, nee, nee, dat heb je niet bij mij gelezen, want dan vond ik de grootste onzin die er stond. Oké, okay, want bij andere sites. Ja, maar uh, dat... wel verstand van. Ja, nou, ja, het is goed. <lacht> nee, Grapje, jongen. Nee, want ja. ik heb de bron inderdaad gelezen. Dat was Tech Buffalo ofzo. Ja. Maar die zeggen dat helemaal niet. Die bron van hun. Die zegt. Ja, ik weet eigenlijk niet waar die mee uitgerust is. Het kan Android 4.0 zijn. Het kan Android 5.0 zijn. En dan lees ik Aha. de volgende dag op allemaal sites terug. <lacht> Gerucht. <lacht> dingen wordt uitgerust met Android 5.0. Ja, hé. Dan kan ik nog, kan ik ook <lacht> nog een paar. Had je maar geen nu.nl moeten lezen. <laughs> hey, nee, maar, maar sorry dan. Ik, meestal kijk kritisch naar je stukjes en er, meestal uh, uh, onthoud ik ze ook wel erg. Maar dan, uh, oké, okay. nee, nee, nee, uh, goeie zaak dat je dat niet hebt over. Ik heb ook no? niet gezegd dat uh, tijdens de I.O. gelanceerd wordt. Ik heb het gewoon op de vlakte gehouden in deze zomer ergens. Maar want er gaan uh, heel wat geruchten over die Nexus uh, tablet. En het is allemaal niet heel bijzonder. Want uh, wat eigenlijk allemaal op neerkomt is, is zo goedkoop mogelijk. 199 dollar of, of, of misschien nog wel minder. Android 4.0 en uh, 7 inch, dat is eigenlijk het enige wat we... Toen, toen die eerste geruchten van die Nexus tablet kwamen, toen was het nog, oh ja, 200, uh, 250 dollar. En dat was het allemaal van, oh, oh, oh weet mm. je wel, van uh, lekker goedkoop. Maakte dat ding per definitie super interessant. Mm -hmm. uh, en toen was eigenlijk alleen maar de Kindle Fire op de markt voor zo'n bedrag. Mm -hmm. En nu is dat al, kijk naar de Samsung Tab 2, uh, Jarvik-spulletjes, Argos-spulletjes en allerlei andere tablets die rond de 200, 300 euro zitten. Uh, dat, ja, ik weet niet of ze de boot gemist hebben, zeg maar. Maar waar dat eerst het belangrijkste punt was, hè, Goedkoop. Ja. Is dat nu een stuk minder relevant, denk ik. Mm -hmm. Dus dat uh, vond ik wel interessant om te zeggen. Maar om het even af te maken, want ik, ik wou dus zeggen Jellybean. Hè, de volgende versie, voordat mensen niet begrepen waar, waar jij zei van dat klopt niet wat je zegt. Uh, dat, dat dacht ik dus. Dus als dat niet zo is, dan, dan, dan zou het wel schelen. Uh, want dan zou het dus betekenen dat volgende maand, dat we vanaf volgende maand gaan geruchten verspreiden over Jellybean. Uh, terwijl dus nog niet eens Ice Cream op 5% van de apparaten is geïnstalleerd. Dat was mijn punt. Die schijnt dus... Uh, gewoon fouten zijn, hè? of in ieder geval... Dat oh ja, ja dat nou de... goed, het kan, ook, het kan ook zomaar zijn dat het wel zo is, hoor, maar het, het mm -hmm. is gewoon niemand, ja, die, niemand okay. die het weet. Of tenminste, zal vast wel niemand zijn die het weet. Maar niemand nee, die het maar geldt. dat was zeg maar waar ik het over wil hebben, dus dan oké, okay, maar goed, prima. Uh, nou, ja, Sony 4.0 updates, we zullen het zien en uh, mocht de tablet P opge worden waar, waar ik bij ben, zeg maar, dan uh, laat ik het wel even uh, aan je horen. Ja, uh, maar goed, we missen dus uh, zoals we elke week aangegeven, Samsung nog Oh ja. Misschien zeg ik wat verkeerd, want er zijn meer fabrikanten die, die niet uitgerold hebben, maar die hebben dan bijvoorbeeld wel aange aangegeven. Irrelevant, van, uh, uh, precies, zijn. of irrelevant of aangegeven van dat gaan we niet doen. En die zijn er tenminste eerlijk over. Niet dat het dat goed maakt. Maar bijvoorbeeld een LG, uh, niks meer van gehoord, uh, heeft gezegd doen we niet. Uh, Tosje bij heeft gezegd doen we niet. Ik zou niet eens één ding weten welke LG verkoopt. Er is ook maar één tablet. En dat is die uh, optimus pad. Weet je nog wel, maar die 3D-camera's op de achterkant. Zeg... Do not remember! Echt niet? Nope. ding was 899 euro. <laughs> dat is denk ja, we ik wel... De daarom snel nou vergeten. vergeten. Ja, je wist 3D-camera's uh, 3D of zo, zei je? Ja, ja. ja dat, was <laughs> dat is ook weer zo mooi. Ja, je kunt 3D kijken op dat ding, maar dan moet je wel zo'n rood-groen brilletje voor hebben. Ah, like it. <laughs> dan voel ik wat super in de trein met, met, met mijn 3D-bril uh, ook. Fantastisch. Nee, wel instant herinneringen aan uh, vroeger dat ik met mijn ouders naar uh, Disneyland Parijs ging. Oh, uh, die Michael Jackson. Exact, je <laughs> Michael Jackson ding. Dat was, was zo'n beetje mijn favoriet, want ik was een beetje scheiterig voor Space Mountain. Ja, maar en zo. Dat, dat was nog fatsoenlijk. Dat is 3D zoals we dat een beetje nu kennen. Zonder dat die kleuren, die rood en groene glazen. Dat is een fatsoenlijk 3D. Maar die, die optimist Patrick is dus gewoon nog het 3D wat je vroeger in, dat boekje, in die boekjes las... Die rode en oh, jee, jee, jee. groene lijntjes, ja, <laughs> nou was vooral met dinosaurussen ja, en zo. Dat dat <laughs> ik had een Zeker keer Donald druk in, in drie regels zien. Regel mij zo'n LG Optimus-pad. Uh, <laughs> <laughs> um. Die zijn nog genoeg te vinden, denk ik. Moet je wel flink van betalen, um. nog steeds. Ja, dat is al best. best. Um, volgende onderwerp. Uh, Nvidia, Kai-platform. Want uh, dat is een mooie stap van Google Nexus. Nou, dat is niet waar we mee eindigen, maar uh, Google Nexus moet dus goedkoop zijn. Um, en wellicht dat NVIDIA daarmee uh, aan het helpen is of geholpen heeft. Want NVIDIA heeft de, uh, vorige week aangegeven een uh, speciaal platform ontwikkeld te hebben. Het Kai-platform, K-A-I. Platform, K -A -I. Um, voor de ontwikkeling. Dat is een type processor? Um, nou, dat is meer een platform. Een, een denkwijze, uh, hardware suggesties, uh, een processor. Net als Ultrabook dan in, die, in dat opzicht een platform is? Uh, ja, moet je dat zeggen? Een referentiedesign. Oké, okay, ja. Um, um, dat is zo goedkoop mogelijk in elkaar gezet, maar wel met behoud van een quad-core processor. en Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ah, dus de, de, de, de next tablet is een NVIDIA-gakai-ding. Dat zou zomaar kunnen. Dat is nog niet echt direct aan elkaar gekoppeld. Maar NVIDIA wil dat uh, aan, aan alle fabrikanten gaan aanbieden. Van kijk, zo kan het ook. Zo kun je ook een tablet voor 199 dollar maken. Of 249 dollar. Of 149 dollar. Um, dus dat is een hele goede ontwikkeling. Want NVIDIA is daar echt, echt druk mee bezig. Om, om Android op een hoger niveau te tillen. Um, middels de prijs. Want dat is wel een van de belangrijkste punten waarom Android gewoon... Vaak een tweede of een derde keuze is achter een, uh, vaak een iPad. Omdat het gewoon eh uh, prijsverschil te klein is. Um, dus dat, dat is, een, is een mooie ontwikkeling. En uh, daar gaan we, um, als het goed is, deze zomer de eerste uh, resultaten van zien. Want er zouden al meerdere fabrikanten interesse getoond hebben. Dus wellicht dat we uh, goedkope quadcore tablets met gewoon goede prestaties uh, gaan tegenkomen. Cool, staan. Ja. Um, misschien is het leuk om dat te koppelen aan een ander onderwerp... wat nog op de lijst staat voordat we uh, er een eind aan deze aflevering van de podcast maken. Ik heb een stukje geschreven over gratis Android blijkt niet te betalen. <kwijnt> uh, en niet te betalen voor fabrikanten. En misschien is dus het even handig zeggen, want ik weet dat jij er niet echt over, over post... ...maar uh, Oracle heeft uh, verloren zeg maar, van Google. Dus een van de grotere dreigingen is, uh, was al een paar weken weg, maar is nu... Lijkt het nu bijna helemaal voorbij. Dus dat is misschien handig voor de mensen die dat wel volgen. Um, maar waar komt het nou op neer? Ik denk dat, uh, en dat is niet helemaal originele gedachte hoor, maar deels. Maar ik denk dat het een paar jaar geleden, toen Eric Smit, zeg maar, met Android op de proppen kwam. Toen moest hij natuurlijk daarmee de boer op. Hè? Hij moest fabrikanten, operators en dat soort dingen moest hij in zijn kamp krijgen. Zodat mensen die, die handel kunnen kopen. Nou, ik denk dat het daar toen is gezegd, en ook eerlijk gezegd werd verwacht door Google... Uh, dat er meer werd verdiend aan Android. Want uh, Horace Deju van Asimco... die heeft een hoop onderzoek gedaan... en die is, die, die, die is daar goed in. Dat is geen koekenbakker, dat is echt een moeite om te lezen. Asimco.com. Mocht je niet zo goed zijn in Engels... of dat gewoon niet zo, zo interessant vinden... lees dan mijn, mijn stukje erover. Dat is gebaseerd op de data van Asimco. <klaar> um, maar daar blijkt dus uit dat er altijd een, een, een winstdeling is... Sowieso op simpel niveau de App Store, hè, de Play Store, daar is het 70% voor de developer. En nu blijkt dat er gemiddeld, dus van alle inkomsten uit de Play Store, gemiddeld daarvan gaat 25% naar de operators. Dat zijn namelijk degene, de operators die operating billing hmm. doen. En gemiddeld betekent dus ook dat het hoger dan 25, dus misschien wel 30 en misschien wel hoger dan 30% kan zijn. En dat betekent dus dat Google er geld op inlevert als ze bijvoorbeeld, wat ook in Nederland van de week in het nieuws was, dat bijvoorbeeld uh, via je telefoonfactuur kan betalen, zoals hij gaat doen. Dat heeft hij aangekondigd. Nou goed, dat zijn inkomsten dus waar Google niet zoveel aan overhoudt. Misschien 5% en dat is dan heel weinig om het zo te zeggen. Niet dat, er, niet dat er maar drie apps zijn of drie apps worden verkocht, maar dan nog is dat gewoon in de bigger scheme of things is dat heel weinig. Waar op verdiend zou moeten worden zijn natuurlijk op die signalen die verzameld worden en dat betekent dus zoekopdrachten die in de browser worden gedaan en waar advertenties tegen worden getoond. Andere diensten die geïntegreerd zijn. waar informatie wordt verzameld. en gerichte advertenties worden getoond. Het bekende Google-model. Google is een advertentieboer. Ook daarvan is er een winstdeling. Maar nu blijkt dus dat. Uh, waar Google. En in zover Erik Smet heeft dat uitgesproken. dacht dat ze ongeveer 10 dollar per jaar konden. omzetten. via zo'n zo uh, Android-device per apparaat, zeg maar dat ligt waarschijnlijk op dit moment wat dichter rond de 6,5. Zes, zes, zes mm -hmm. Als je daar de winstdeling van gaat bekijken, komt het erop neer en dan ga ik niet, niet niet allemaal uitpluizen. Daarvoor is dat stuk geschreven, dus lees dat als je het interessant vindt. Maar het blijkt dus dat een fabrikant ongeveer 2,50 per 2 jaar, dus zeg maar 1,35 zoiets, dus 2,70 ongeveer aan dollars, dus laat ik zeggen 2 euro over de lifetime van een uh, Samsung S2, namelijk nou, die gaat meestal een smartphone ongeveer twee jaar mee, mm -hmm. toch? Nou, en dat is dus heel erg weinig. Ja. En dat kan. Uh... Dat is gewoon niks. <laughs> ja, nou ja, mensen denken dan van ja, maar als je er een miljard verkoopt, zeg maar eens als Samsung, mm. dan is het nog steeds best wel veel geld. Het ding is alleen, al die Android-fabrikanten die zijn in een deal gegaan met Microsoft waar ze tussen de 10 en 15 dollar per verkocht Android device moeten betalen als licensing kost, hè? patenten on on ongein. Daarnaast moeten ze bakken met geld uitgeven om zich te verdedigen tegen Apple, die zegt van nee hoor, je hoeft niet te betalen, hè? je moet gewoon je producten oprotten van de rekt. <laughs> en, en dan moet je dus jezelf verdedigen. Dus in dat, in dat ecosysteem voor hardwarefabrikanten zit, zit iets kroms, zeg maar. Het kost te veel om gratis Android aan te bieden. Dat verklaart dan waarschijnlijk ook een, een deel van, van, van onze verbazing, zeg maar. Dat het elke keer zo lang duurt dat er iets wordt geupdate. Ik ben eh, een van de meest vocale mensen erover geweest van... Goh, hoe kan je nou eh, zoveel Galaxy Tabs 10.1 zogenaamd verkopen? Want ik ben nog steeds niet van overtuigd dat er zoveel van die dingen zijn verkocht. En niet updaten. Je wilt toch die grote groep mensen eh, tevreden houden? Ja. Maar als je al 9 euro hebt ingeleverd op dat ding dan is er ook weinig budget over om, he, om door te gaan, zeg uh -huh. maar. Om uh, verder te gaan uh, op, op die handel. Dus mijn vraag is, denk ik, uh, of de vraag die ik in, in, in het artikel zet, van hoe lang kunnen fabrikanten het nog betalen om gratis Android te blijven aanbieden? Ik noemde net Samsung, dat is de uitzondering op de regel, want Samsung is de enige zo'n beetje die geld verdient. Maar die geeft het vanuit de uit smart, ja, oké, okay. nee, dat, dat durf ik niet zo te zeggen. Maar Samsung, die heeft namelijk ook high-end producten. En hun high-end producten, daar zit een hoop marge op. Want dat kost ook een hoop, hè? daar hebben we het over gehad. Zeker als je het net over, wat was het, 729 of zo ja, ja, voor de Galaxy ja. Note. Dat soort dingen. Kijk, daar verdient uh, uh, Samsung... Uh, die 26% van die in, in, in de branche wordt verdiend. Uh, Apple verdient 3, nee, uh, 73% van alle winst. Is voor Apple, zeg maar, in die markt. Ja. 26% is voor Samsung. Van de winst, hè. Dus wat overblijft, is voor Samsung in de markt. En 1% is voor HTC. Nou ja, goed. Uh, HTC uh, kunnen we even vergeten, denk ik dan zomaar. Maar Samsung is dus de enige van de andere Android-fabrikanten... die echt verdient erop. En daarom, uh, denk ik dat dat komt door hardware en niet door eh, Android-inkomsten, om het zo te zeggen. En dat sterkt maar alleen maar in de verwachting... Dat, en, dat Samsung met hun eigen platform gaat kopen... zodat ze in plaats van eh, die winstdeling... gewoon de winst kunnen pakken op hun eigen platform. Ja. Want ze hebben immers al, al die onderdelen die bij zo'n ecosysteem horen. Hè? Ze hebben verkoopkanalen, ze hebben hardware, ze hebben Tizen, hè? eventueel... Hè? <tus> dat, dat, dat operating system. Ze zouden een eigen Android voor kunnen maken. En daaromheen hebben ze hun eigen muziek, hun eigen Precies, film. Precies, ze hebben heel dat touchwiz. He? die ze hebben dingen. alles erop en eraan eigenlijk. Want, want eigenlijk eigenlijk um, touchwiz zonder Android uh, of nou, laat ik het zo zeggen uh, Android zie je bijna niet terug onder de touchwiz interface. Natuurlijk uh, de, de structuur wel, maar um, soms heeft het al, al zover naar eigen, naar eigen wens en eigen inzicht aangepast dat dat Bijna logisch is dat daar uiteindelijk een eigen systeem uitvloeit. Ja, exact. En of wat per se Android-fork moet worden... of een, een, een Tizen of Tizen, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, mm -hmm. uh, uh, zou, zou worden, dat weet ik niet. Maar dat is dus wel echt iets om, om, om in de smiezen te houden. En dan is er dus geen één Android-fabrikant, Google's Android-fabrikant, die, uh, die, uh, die nog verdient. En waar ik eerst dacht dat de Motorola-overname vooral was bedoeld om... Uh, die patentenoorlog, daar hebben we ook regelmatig over gehad... Hè? die nucleair, nucleaire wapenwetloop mm -hmm. van... ik heb meer patenten dan jij, dus klaag me niet aan... want dan klaag ik je terug aan, ja. zeg maar. Dat, was, dat is natuurlijk een onderdeel van, van, van, dat, van dat systeem in het algemeen. Ik denk dat het voor Google misschien ook wel meespeelde... dat ze wel een fabrikant moesten gaan kopen... om de toekomst van hun eigen Android veilig te stellen. Want als nu blijkt dat ze er niet op kunnen verdienen dan kunnen ze het niet betalen en dan kunnen ze het niet uitbrengen. Als er geen hardware is om te kopen, dan kunnen mensen het niet kopen. Heel simpel is dat. En dat is dus iets wat de komende tijd volgens mij, wat mij betreft, erg interessant is om in de gaten te houden. En is Motorola dus gewoon een verzekering geweest om de toekomst van Android veiliger te stellen? Ja, maar ja. Of Motorola nou, de hardwarefabrikanten die een verschil gaat maken? Ik denk dat dat vo volkomen kan. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uiteindelijk blijkt is, is het meer dat je, dat je capaciteit, contacten en dat soort dingen moet hebben. Hè? Dus daar, het Motorola heeft een fabriek, hebben mogelijkheden. Daarna komt het gewoon op design en executie uit. Hè? Hoe voer je iets uit? En misschien is het dan wel interessanter om gewoon middenmotors midden te maken. Maar wel middenmotors die goed bruikbaar zijn. Niet middenmotors die. Uh, Weigeren concessies te doen... op andere dingen die geld kosten... zoals sporten en camera's en dat soort onzin... maar gewoon zo'n tablet-ervaring willen, willen ja, bieden. Is. Of misschien hard, high-end hardware... met uh, super aangepaste... en perfect werkende software. Want er is namelijk een partij... die bewezen heeft dat dat kan... en dat je daar kanonnen veel geld mee kan verdienen... want dat is Apple. Ja. En, hè, bedoel... er is het voorbeeld dat het kan, zeg maar. Dus... Ik vraag ja, maar dat is niet alleen uh, een kwestie van doen, dat is ook een kwestie van image, dat is een kwestie van klantenbinding. Apple is bijna een lifestyle en, en Google Plus Motorola is, is, is ook in dat opzicht niet zover natuurlijk. Nee, maar kijk, uh, als je zoiets zou willen, moet je ergens beginnen, hè, Martijn. Het is niet zo dat ik zeg dat, nee, dat volgende uh, maand eens, net zo. Maar die tijd is dat tijd. Voor? Fans zijn. Weet ik niet, maar als je als je niks hebt om je toekomst van je van je platform te verzekeren, dan heb je niks. Ja, maar dan gaat, dan moeten ze dus nog meer gaan investeren, nog meer erop gaan inleveren, om uiteindelijk gewoon gewoon. Hoe bedoel je inleveren? Ja, inleveren in de zin van je verdient er geen geld op, je geeft er alleen maar geld aan uit. Ja, maar bedoel, hoeveel... Hoe lang ga je dat volhouden? Verstaan dan dat je de perfecte smartphone wil, we, we, of whatever wil, wil, de, wil ontwikkelen. Ik denk dat dat voor een miljard wel te doen is. En ze hebben 12 miljard betaald voor, voor Motorola. Dus inderdaad, er moet dan nog geld uitgegeven worden. Maar er is 12 miljard betaald voor Motorola. Dus je kan haast niet anders redeneren dat er dan nog ook wel geld moet zijn... om ook echt wat met Motorola Tuurlijk, te maar doen. maar dan heb je nog het geld wat ze uitgegeven hebben aan Android... wat dan nog, moest, nog steeds niet terugverdiend wordt. En ja, natuurlijk. Maar als, als, als niemand het meer aanbiedt, zo meteen. Want hoe groot zie jij de kans dat Samsung inderdaad. niet meteen in één keer helemaal nul Android meer verkoopt. maar inderdaad hun eigen systeem gaat in, integreren? Ik denk dat die kans groter is dan 70%, 80%. Mm -hmm. Ja. En dan? Da wat, wat blijft er dan over in, in, nou, in de Ik markt? zie eerder een Google. En uh, dat klinkt misschien raar, want zo, zo is Google niet. Alhoewel de laatste tijd wel meer diensten gewoon uh, gestopt worden. Maar ik, ik zie het eerder dat, dat, dat Google ermee stopt met Android dan dat daar nog eens een keer miljarden tegen aangegooid worden. En dat Motorola is naar mijn idee ook gewoon overgenomen voor de patenten. Nou, ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat Google op dit moment nog mee weg kan komen... om te stoppen met Android. Ja, of ze verkopen het. Ik zou niet weten wie het nou Apple. Ah, Apple. Ik bedoel, het is niet heel beroerd hoor. Nee, maar het is echt weten. beroerd. Of tenminste... Soms. Ja, maar het probleem is dat het geen geld oplevert. En dat is toch waar het een hele. Deze, deze. Dat is waar het een hele wereld om draait: geld verdienen. Precies, en dat wordt heel weinig uh, belicht in, in de verhalen op verschillende sites. En dus daarom is het misschien wel leuk voor de lezers en luisteraars om eens een keer dat stukje wat ik erover heb geschreven. Uh, gebaseerd dus niet op allemaal mijn eigen originele ideeën, maar vooral gebaseerd op de op de data die Asimco, Horace Deju, heeft verzameld. Uh, ik denk dat het een interessant stuk is om eens een keer te kijken van... waar gaat het geld heen, wat blijft over en wie verdient ja. wat. En dan kan ik me zo voorstellen dat je dat er redelijk tegenvalt. Ja. Hey, en dan zie ik dat we als uit de... Hoe noemen we dat? Laatste onderwerp, hè? Hoe noemen we als... dat? Uitgaand onderwerp. De echte klapper hebben van, van, de, van de hele ja. podcast. We hebben erop gewacht en nou, kom op. Ja. Nou, wel reuze mee. De Toshiba AT300 is gelanceerd. En uh, het is om twee redenen niet heel speciaal. Um, oh. De eerste reden is: we hebben hem al een keer voorbij zien komen in de vorm van de Excite 10, die in Amerika gelanceerd is een paar weken terug. En de reden twee is dat die qua specificaties gewoon niet heel uh, bijzonder is of anders is dan andere. Want je krijgt bijvoorbeeld nog steeds een standaard resolutiedisplay 1280-800 pixels. Uh, maar wel dan een quad-core uh, quad processor, quad uh, processor, Google's Play Market, uh, HDMI, USB, SD kaartreader, 5 megapixel camera. Mm -hmm. Maar dat is het allemaal een beetje. Het ziet er fraai uit, is dus leuk. En moet waarschijnlijk voor 449 euro op de markt verschijnen, dus dat is een beetje dezelfde prijs als die Koninklijke A510. Dat is gewoon een pad 300. Dus niet echt heel bijzonder. Maar goed, die gaat dus binnenkort... of binnenkort dus ergens deze zomer in Nederland verschijnen. Ik kan niet wachten. Over geen bal <laughs> Volgende week weer? Nog een Toshiba? Nee, volgende week weer een podcast. Oh, ik ga er wel vanuit, ja. We zijn lang bezig okay, geweest ja, deze houd week. Tab ja. Houd tabletsmagazine.nl in de gaten voor het laatste tabletsnieuws. Kijk op sam.injebrowser.nl als je wil weten waar ik me mee bezig hou. En dan zien we jullie, of dan horen jullie ons volgende Dat week weer. Ik.